4 uur Robert Baltus met het NOS-journaal. De ouders van de broers die verdacht worden van de bomaanslag in Boston... reizen later vandaag van hun woonplaats in de Russische deelrepubliek Dagestan naar de Verenigde Staten. Dat meldt een Russisch persbureau. Ze spraken eerder al met inspecteurs van de Amerikaanse federale politie FBI. Volgens bronnen dichtbij het onderzoek naar de aanslag heeft de Russische Veiligheidsdienst FSB in 2011 zowel de inlichtingendienst CIA als de FBI getipt. Tamerlan Tsarnaev, de oudste van de twee broers, zou zich mogelijk ontwikkelen tot moslimterrorist. Hij werd opgenomen in een database, maar de FBI ondernam verder geen actie. Het dodental in Bangladesh, waar een gebouw van acht verdiepingen is ingestort... is opgelopen tot 145. Er zijn zeker duizend gewonden. De lichamen van honderd doden zijn overgedragen aan hun families. Reddingswerkers zochten de hele nacht naar overlevenden. Ze denken dat er nog veel meer mensen vastzitten. Er waren 2000 mensen in het gebouw in een voorstad van de hoofdstad Dhaka. Er zaten onder meer een kledingwinkel, een bank en enkele andere winkels. De eigenaar van het gebouw wordt voor nalatigheid aangeklaagd. Acht van de tien grootste Nederlandse banken hebben afgelopen jaar nieuw duurzaamheidsbeleid ingevoerd. Dat staat in de Eerlijke Bankwijzer, een initiatief van een aantal maatschappelijke organisaties. De acht banken hebben samen 25 meetbare aanscherpingen op sociaal gebied en milieubeleid doorgevoerd. ABN Amro, Rabobank en Van Landschot verbeterden bijvoorbeeld hun wapenbeleid. De banken moeten volgens de Eerlijke Bankwijzer beleid wel effectiever gaan uitvoeren. Er zijn nog grote verschillen tussen beleid en praktijk. De afspraken uit het regeerakkoord over motorrijtuigenbelasting... voor oldtimers worden versoepeld. Staatssecretaris Wekers van Financiën heeft een akkoord gesloten... met een aantal brancheverenigingen. Voor benzineauto's ouder dan 40 jaar hoeft geen belasting te worden betaald... en voor verschillende soorten komt er een overgangsregeling. Het weer in het noorden neemt de bewolking toe. Daar valt vannacht wat regen uit. En overdag wordt het 18 tot 22 graden... met af en toe zon, maar ook kans op een bui. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. VARA. De nacht klinkt anders. Met Roel Koeners. Wel benvloed door Get Ready van de Temptations als je deze akkoorden hoort. hoort de, de uit Wales afkomstige zanger Graf Rice. Goedemorgen allemaal, welkom bij De Nacht in het Anders de Vader... op Radio 1 met Graf Rice in het melodietje dat als titel had... Sensations in the Dark staat er ook bij hoe je dat precies moet uitspreken. Eh, dat heb ik opgezocht, maar daar kan ik niet uitkomen. Ik weet niet of je wel eens het wil's gehoord hebt. <lacht> daar is geen touw aan vast knopen. Dat doet in de verste versen de niet denken aan Engels. Maar goed, daar hebben we nu niet over. Je hoort in ieder geval wel in keurig Engels gezongen... dat liedje Sensations in de dag. Goedemorgen, derde uur van de nacht. Denk ik denk dan is hier bij de varen op Radio 1. En dan weet je dat je tussen half vijf en vijf... Als trouwe luisteraar gewend bent om te luisteren naar het leukste uitspekers met koppen... van de meest recente uitzending van Spekers met Koppen. En dat is die van afgelopen zaterdag. Je krijgt dan de kolomstoren van Wim Daniels en van Martijn Koning. En verder is daar ook het optreden van Freek de Jonge. Want die was afgelopen zaterdag de speciale gast in uh, Spekers met Koppen. Hij was op meer radioprogramma's te gast. Ook vorige week nog bij Met de Doog op Morgen. Want hij heeft nieuw album gemaakt onder de titel Zonde... En dat uh, brengt hem ertoe om een heleboel uh, radioprogramma's te bezoeken. Maar in ieder geval daar ook bij Speakers Met Koppen. Wat ik ook nog ga laten horen het komende uur, dat zijn er een aantal eigen opnamen van. Onder andere Mr. en and Mississippi. En ook een hele oude opname uit de eigen archieven. Dat wel van. En dat gaat nu gebeuren. Van Southside Johnny en de Ashbury Jukes. Want die treden morgenavond op in het paradiso. Living the time the world of our own Making up the rules as we went along Just one coat between us And we never felt cold We were never gonna get old Playing cards till the sun came up Rolling dice Going down to the club Listening to the blues all night Girls out on the corner got lonely now and then We'll, we'll never, never be, that be that free again, again. It's yeah. been a long time since we lived together. together It's been a long time since we cried Raise a glass to the comrades we lost, my friend It's been a long, long time Working just enough to That rain. Damn, money got me, baby. Money no got me sleeping when we had nothing left to do. Under the boardwalk, walking up, up on the roof. I would well, we never fight with baby. We never played the game. Well we came out exploding like a runaway train. We'd be up all night talking about dreams of better days. Some things don't change. It's been a long time since we lived together. It's been a long time since we cried. So raise a glass to the comrades we lost. My friend, it's been a long, long time. In a time in a world of our own Making up the rules as we went along Just one coat between us and we never felt cold We were never gonna get old It's been, been, a, long long since since it's been, been a long time since we lived together It's, it's, been, been, a lived together. it's, it's been, been a long time since we cried, cried. Raise a glass To the comrades we lost, my friend, it's been a long, long time. Oh, it's been a long time, a long time, time since we lived together. It's been a long, long time since we cried. cried. Raise a glass to the comrades we lost, my friend. It's been a long. Southside Johnny en de Ashbury Jukes. It's been a long time. En de opname die je hoorde, die werd uh, gemaakt op 5 november 1991. Uh, in het programma 2 Meter de Lucht in Radio 3 was dat toen met Jan Douwe Kroeske. Southside Johnny dus en vanavond kan je hem, uh, niet vanavond, maar morgenavond. avond. Vrijdagavond kan je hem gaan zien en bewonderen en beluisteren in Paradiso. En ik denk dat hij dit dan ook wel zal spelen, want het is toch wel een van zijn bekendste nummers, dat It's been a long time. Deze jongen komt ook naar Nederland toe. duurt nog even, 22 oktober, dan is het zover. Dan doet je een optreden in Zekkudo in Amsterdam. Hier is John Mayer to learn to let it go show me something i can be play a song that i can sing make me feel as i am free someone come speak for me Celebrating broken things I don't want a world of broken things You can tell that something isn't right When all your heroes are in black and white For the tried to say At least I still have yesterday Show me something I can be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 Mooie muziek maakte hij altijd. Hij was 2010 ook een van de vele artiesten op het Pinkpop Festival. En dat had hij gedaan. En toen kreeg hij uh, problemen met zijn stem. Verwondert me niets. Want hij moest daar optreden op Pinkpop. Uh, onder de niet meest ideale weersomstandigheden. Optredens die toen gepland stonden in de HMH. Die konden toen niet doorgaan. Maar hij komt dus terug 22 oktober. Als een blaadje zal weer van de bomen vallen. Je moet er niet aan denken. Dan zal hij in ieder geval optreden in Ziggo Dome. Maar je hoorde speak. Voor me van het allemaal born van vorig jaar. Yeah. En dit is Mr. Mississippi, Nederlandse band. Volgende week zondag kan je ze gaan bekijken in de Gouden Leeuw in Dongen. Maar nu kan je ze beluisteren, in de nacht ging het anders. Northern Sky. Northern Sky. ...opname van de Nederlandse band Mr. Mississippi... ...gemaakt 13 maart jongs bij het ochtendprogramma van Giel Northern Sky... ...de eerste single die van deze band werd uitgebracht. Nogmaals, je kan gaan bekijken in De Gouden Leeuw in Dongen... ...en dat is dan volgende week zondag. Een band uit het Verenigd Koninkrijk, zij noemen zich Heartfire. Dit is een succes van alweer een aantal jaren geleden... Van acht jaar geleden, Hard to Beat van die Hard Five. Take a chance You put in my ear You wanna get out of here Can you feel it? Rocking the city Yeah. De naam van de band, Hard To Be, de titel van het nummer. De mannen die komen uit het graafschap Surrey. Ook dit is een Engelse band. Die hebben in 2011 een behoorlijk groot hit gehad met het nummer Life Goes On. We stonden daarmee zelfs op Lowlands. En dit is dan de nieuwe single. De nieuwe single voor Noah and the Whale. One will turn out as planned. her in the palm of your hand. But it's not tonight, no. Catch you and say I never thought I could feel this way, but it's not tonight. No. The en als je ziet optreden, ze zijn keurig strak in het pak. Noah and the Whale. En ze hebben een nieuwe cd gemaakt. En dat album heeft als titel Heart of Nowhere. En daarvan is dit The Will Come in Time. Wat je zojuist hoorde, dan de single geworden. Noah and the Whale dus. De nacht ging anders bij de vader op Radio 1. Ik ben toegekomen aan de herhaling van... Spekers met Koppen, althans het leukste uit Spekers met Koppen... van de meest recente uitzending en dat is die van afgelopen zaterdag. Je gaat zo dadelijk luisteren naar de columns van Wim Daniels en Martijn Koning. Er is ook een optreden van Freek de Jonge. Want Freek de Jonge was namelijk de muzikale gast in Spekers met Koppen. En er is ook nog natuurlijk het cabaret gedeelte. Het leukste uit Speakers met Koppen, zo dadelijk... nadat Elvis Presley is uitgezongen met zijn suspicious minds. We call it a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me when you don't? Van vanochtend op met de W van wakker worden... ...liet een scheet met de S van stampot gegeten... ...en dacht aan het koningslied met de K van kut. Wat een kutlied. Mijn naam is Martijn Koning en ik ben goddomme trots op die naam. En die naam laat ik niet door de drek trekken... ...door dit kut koningslied. Gadverdamme. Sluit ramen en deuren en laat de klopjacht op de daders beginnen. Willem-Alexander heeft al verklaard dat alle artiesten die hebben meegewerkt een lintje krijgen om hun nek. Hij denkt dat het bij nader inzien toch verstandiger is om de vader van Maxima uit te nodigen. En ook Julio Poch kan een sms'je van hem verwachten. Bij deze kutmuziek spat er niet alleen bij Maxima, maar bij iedereen de tranen uit de ogen. Anne Frank was volgens mij geen belieber, maar ik weet zeker, als ze deze shit had gehoord... dan had ze de radio door het raam gesmeten, de kastdeur ingetrapt... en zichzelf bij de eerste de beste Duitser aangegeven. John Eubank heeft het nummer in vijf uurtjes gecomponeerd. En dat is te merken. Hij had die zo'n spacecake gegeten. Ongeïnspireerde, tekortgebakken bagger overgoten met een bedorven Disney-sausje... waar zelfs Pocahontas spontaan van aan de diarree zou raken... met een kinderachtige K3-opbouw. K3, kut, kutter, kutst. Vanaf nu heet hij John Eubank. John Eubank. En dat schrijf hij met de eeuw van John Eubank. Ew, in vijf uur gemaakt. Dat is een werklust waar je u tegen zegt. De U van super kut. En dan Marco Borsato. Daar sta je dan. Je zag dit moment al zo vaak in je dromen. Daar is het dan. He -he -he -he -he -he. Wat zijn dat voor heigerige Henny Huisman-teksten? Die man wordt koning. Hij doet niet mee aan de mini-playback-show. Hij is dan wel geen protocolfetischist, maar hij is ook geen randebiel. Dit is nog erger dan die keer dat Marco bestaat bij de trouwdag... met een opgevoerde cita over water reed. Gadverdamme, laat die man alsjeblieft weer pizza's gaan bakken. Je gaat bijna hopen dat hij binnenkort wordt neergeschoten door kindsoldaten. En dat is nog niet eens zo onwaarschijnlijk... want er gaan geruchten dat er kinderen uit Syrië hier naartoe komen... om te vechten tegen het onrecht wat het Nederlandse volk wordt aangedaan. Er zijn maar twee plekken op deze aarde waar deze muziek gedraaid kan worden... en dat zijn Guantanamo Bay en De Hel. Dit lied zou zelfs rellen veroorzaken op een EO-jongerendag. Zelfs daar wordt de band al na tien seconden doodgegooid met bijbels. Mensen drukken gillend oordopjes tot ver achter hun ogen. En niet vergeten de rap. Mijn god, de rap. Achterlijke teksten die Noord-Koreaanse nieuwslezeressen... nog niet eens zouden durven uitblaren. De rap scene heeft de afgelopen jaren al diverse deuken opgelopen... maar deze gaat het niet meer te boven komen. De W van Willem. De W van Willem. Nee, de W van Wansmaak, De W van walging. Van weerzingwekkend. De W wee van what the fuck. En de wee van waarom. Drie vingers in de lucht. Drie vingers... Twee vingers in mijn oren en één vinger in mijn keel. Het is rap met de W van Willem. Een rap. Een opgerolde, kleffe pannenkoek gevuld met allerlei shit. That's a rap. Besnijd Ali's B. Draai kraantje papi dicht. Sla bedoel op zijn smol. En vier en deel lange Frans in vier niet zo lange Fransjes. En... Dan is het de bedoeling dat we dit kutlied, want dat is het, op 30 april om half acht samen zingen met onze nieuwe koning door middel van een straalverbinding. En weet je waarom ze het een straalverbinding noemen? Omdat er op die manier 16 miljoen mensen tegelijk over het lied heen kunnen pissen. 30 april om half acht s'avonds gaat een heel land over zijn nek. Ze zullen in Amsterdam eerst de grachten moeten leegpompen om zo de honderdduizenden liter scots gecontroleerd af te kunnen voeren. Maar er zijn ook mensen die het een leuk nummer vinden. Ja, maar die mensen zijn niet goed snik. En de opbrengst gaat naar het Oranje Oranjefonds. Ja, maar ze konden de, de kosten voor het kutnummer... beter gewoon op de rekening van het Oranje Oranjefonds storten. En heel veel mensen kopen het nummer op internet. Ja, maar diezelfde mensen bestelden uit kwaadheid... tien minuten later allemaal een snelkookpan. Wie dit kutlied op 30 april wil meezingen... moet voor straf achteraan zitten. En er blijft weinig over van het oranje gevoel... als 99% van de, van de bevolking straks met het schaamrood op de kaken staat. Daphne Dekkers. Met de D van Daphne Dekkers. Weet je, de volgende keer dat deze artiesten de koppen bij elkaar willen steken... zetten we er een guillotine neer. 30 april, om half acht, zingen we gewoon het Wilhelmus. Hou je veilig. Bij het licht van de lantaarn... rook van een sigaret. Een meisje van plezier verzet haar been. In mij groeit de begeerte naar de wellust van de daad. Achterdochtig kijk ik om me heen. Was het pais en vreemd, één kleinigheidje dat van God niet mocht. op Radio 1 en 3. We wachten op het interview. En ja, u hoort waarschijnlijk wel dat ik af en toe wat onnatuurlijke pauzes laat vallen. Maar dat komt omdat we afgesproken hebben... om precies om 19 minuten over 1 te beginnen. Mijn naam is Herman van der Zand. En we gaan zo meteen dus luisteren naar het interview... met het veelgeprezen journalistieke koningskoppel... Rick Niemann en Marielle Tweebeke. U kunt uiteraard ook meepraten als u uw mening wilt geven... over wat u allemaal hoort. Gebruikt u dan onze hashtag. En dat is in dit geval hashtag Lekker Belangrijk. Nog vijf seconden, dan gaan we nu live luisteren... naar een eerder opgenomen gesprek. Start de band. Rick Niemann, Marielle weken, hartelijk welkom. Dank je wel. Meneer Niemann, ik begin, even, ja, ik begin even met u, meneer Niemann. Ik zag zelf pas een paar uur van tevoren in de televisiegids... dat u het interview met Willem-Alexander en Maxima ging afnemen. Uh, wist u het zelf al eerder? Ik wist het zelf al iets eerder, ja, absoluut. Oké. Okay. Uh, waar gaan we het nu niet over hebben en wat wordt er uitgeknipt? Weet u dat al? Uh, nou, als Sascha een beeld loopt en foto's van mij gaat maken... dan wil ik dat er wel graag uitgeknipt hebben, ja. <laughs> Oké, okay, goed. Uh, mevrouw Tweebeke? Marielle. Ik spreek u aan met Marielle, begrijp ik? Ja, ja ik vind Tweebeke, dan, dan voel ik me zo'n nummer. Hè? Ik ben Marielle. Mevrouw Tweebeke, dat staat wat mij betreft... naast Willem IV en Bertha 38 in de weite Schijten. Uh, oh. ja, ik wil heel graag even terugkomen op het tweede antwoord dat ik gaf. Ik wil graag dat dat er uitgeknipt wordt. Dat uh, okay. was humoristisch bedoeld en dat valt meestal niet zo goed bij de RVD. Ik wil dat graag even overdoen. Helder, helder. Meneer Niemann, laatste vraag voor u. Waar bent u het meest trots op? Moeilijke vraag. Uh, ik denk mijn haar. Goed, ik wil u heel hartelijk danken voor dit interview. <middels> Ja, er is intussen heel wat afgetwitterd. Laten we eens even kijken. Bijvoorbeeld deze. Wat een heerlijk stel. Hip hip hoera. Ik heb genoten. Hopelijk gaan ze in de toekomst nog heel veel mooie dingen maken in televisieland. Geweldig om van dit heerlijke duo te mogen smullen op deze manier. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Wat een vakmanschap. Of deze. Hé, hey, wat gek. Het vorige bericht was veel te lang voor een tweet... Maar wacht eens even, ik kan ook gewoon doortypen, zie ik. Hoe kan dat nou? Hé, hey, weet iemand hoe dit werkt? Want volgens mij kun je gewoon net zo lang doortypen als je wil. Ja, zie je wel, volgens mij klopt dit niet goed. Wij praten hierover door aan tafel met Femke Halsema, Kiezer Hekster... Juri Albrecht, Schulparadijs en Jack de Vries. Femke! Hallo. Je hoort het, hoe kan het dat men twittert... maar dat men blijkbaar niet gebonden is aan die 140 leestekens... zoals dat te doen gebruikelijk is bij Twitter? Eerste reactie graag. Weet ik veel. Ik zit hier godverdomme als panelit, of niet dan? Dat is niet helemaal waar, Femke. Het panel van vanmiddag zit namelijk daar. En dat is van links naar rechts Jan Lul, Truuskut en Maarten Middenweg. Jan, aan jou de eer. Ja, geweldige reactie natuurlijk van Femke. Ja, ja ik vind het prachtig dat we meteen die verontwaardiging zien bij haar. Dat mm -hmm. maakt hem meteen zo puur. Mag ik het fragment nog een keer horen? Misschien... Ik kijk even naar de regie. Dat gaat lukken. Nee, dat gaat niet lukken, hoor ik. Ja, dat gaat wel lukken. Komt-ie. Weet ik veel. Ik zit hier toch godverdomme als pennelit, of niet dan? Ja, wat ik er zo bijzonder aan vind... dat maakt haar tot een waanzinnig sterk individu, juist in deze Sorry, tijd. Sorry, Jan, we gaan afsluiten. Maar ik was toch aan het woord? En dat klopt, vandaar. Ik uh, wil iedereen uh, hartelijk danken voor jullie komst. Maar... Als je nou af gaat sluiten, waar hebben we dan eens zitten luisteren, joh? Heb je toch van A tot Z een programma gepresenteerd waar je geen ene fucking hebt gehad? Dat vindt u, maar hoe denkt Nederland daarover? We gaan even kijken naar deze staafdiagram. Kijk eens, 3% zet inderdaad zo zijn vraagtekens... Maar, en misschien wel leuk om te weten, dat zien we hier in deze cirkeldiagram... maar liefst 97 kan het geen bal schelen... en vindt het heerlijk om deze bullshit de volgende keer gewoon weer over zich heen te laten komen. Mag ik nog één ding zeggen? Sorry, jij kunt niks meer zeggen, Rick, want ik ben live en jij was opgenomen, weet je nog? Oh ja, jammer. Nou, dan hou ik het hierbij. Oké, okay, terug naar jou, Dolf. Dank je wel. Alexander wil zich geen Willem IV noemen omdat die naam te veel zou doen denken aan Bertha 38. Willem IV staat naast Bertha 38 in de wei, zo zei Willem-Alexander het in het tv-interview deze week. Ik vond het een jammerlijke uitspraak allereerst vanwege de naamkeuze Bertha 38. Mijn moeder heette Bertha. En de overbuurvrouw van mijn moeder ook, Bertha Vissers. En ik ken ook een jonge vrouw uit Groningen die Bertha heet. Die vindt het niet fijn dat ze zo heet. En waarom vindt ze het niet fijn? Omdat iedereen steeds een vergelijking maakt van haar naam met een koeiennaam. En Willem-Alexander doet er gewoon nog een schepje bovenop. Zo ga je niet met je aanstaande onderdanen om. En dan ook nog met opzet 38 zeggen. Bertha 38, niet Bertha 2 of 3, maar 38. Daar zit de gedachte achter. Toe maar met die Bertha. Strek nog maar een blik Bertha's open, vooruit met de geit. Alsof Willem-Alexander zijn neus ophaalt voor Bertha's. Terwijl de naam Bertha in feite schitterend betekent. De moeder van Karel de Grote heette nota bene Bertha. Waarom maakte Willem-Alexander geen vergelijk met een andere naam? Hij had toch ook kunnen zeggen dat hij geen Willem IV wil heten... vanwege de iPhone 5, SBS 6 of de A7. Dat Willem IV hem aan een snelweg doet denken... waar je zomaar overheen kunt rijden. En waarom zei hij niet Emma in plaats van Bertha? Want Emma is ook een koeienaam. Veel koeienamen eindig op een na. Dora, Mina, Anna, Emma, Bertha. Dat is zo'n beetje de top 5 in Nederland. Dus je had ook Emma kunnen zeggen. Maar dat zei hij niet omdat Emma een voorgangster van hem is geweest. Wij hebben koningin Emma gehad. Koningin Regentes werd ze genoemd. Koningin Regentes zeiden we thuis in Brabant. Willem IV staat naast Emma 38 in de wei. En dan zei Willem-Alexander ook nog dat Willem IV naast Bertha 38 in de wei staat. Maar een stier staat niet naast een koe in de wei, maar achter een koe. Dat heeft zo zijn redenen. In het tv-interview zei Willem-Alexander dat hij geen protocolfetichist wil zijn. Maar in sommige gevallen moet de een toch echt voor of achter de ander staan. Wil er schot in de zaak komen? Dus hij had moeten zeggen: Willem de Vierde staat achter Bertha 38 in de Wei. En dan is er ook nog de kwestie dat stieren helemaal nooit Willem heten. Ja, misschien dat er ergens eentje in een wijde Babyloniebroek staat die zo heet. En ook nog eentje in de spermastal van Klaas Dobbelsteen in Zwaagwesteinde. Maar Willem is helemaal niet zo'n gangbare stierennaam. We hebben er wel ooit eentje gehad die Herman werd genoemd. Stier Herman. Dat was die gemodificeerde stier... die het resultaat was van 1154 genetisch gemanipuleerde eicellen... waarmee ze dachten biefstuk te kunnen gaan opkweken. Deze maand, zeven jaar geleden, overleed hij of na... Oh ja, hij bleek zo krakkemikkig in elkaar te zitten... dat ze hem hebben laten inslapen. Maar los van deze stier, Herman, hebben stieren heel andere soorten genamen. Lucky Leo bijvoorbeeld, Batman, Sunny Boy, Swinger, Terminator... Orkaan, Homerun, Drop en Rover. dat soort werk. Willem past daar echt niet tussen. Verder vind ik Willem-Alexander's afkeuring van Willem IV ook erg denigrerend voor voetbalploeg Willem II. Willem II staat naast AZ-67 in de wei. Ja, AZ heet geen AZ-67 meer, maar bij wijze van spreken dan. Het is trouwens een fabeltje dat boeren hun koeien of stieren... ook echt bij de naam zouden noemen. Ze krijgen wel een naam, die dieren, maar dat is voor de vorm. Boeren roepen echt niet, Bertha, kom eens hier dat ik je ga melken. Of vooruit Willem Vier, dek Bertha 38 geven. Nee, ik bied alle Bertha's van heel Nederland excuses aan... voor de ongelukkige woordkeuze en de gebrekkige koeien- en stierenprotocolkennis... van onze aanstaande vorst, Mea Coupa. En natuurlijk ook namens zijn vrouw, Mea Maxima Coupa. Maar heeft heeft Israëlisch-Nederlandse Roots Keren in. En name is Trouble. Daarvoor hoorde je de column van Wim Daniels. Dat was het optreden van Freek de Jonge. En dat was ook de column van Martijn Koning. Het leukste uit Spekers met koppen kwam voorbij. En je had ook nog die plaat van Carly Simon. Interview. Hey, hey, wat bakker, Hier is de bakker. Hey, hey, wat bakker, Hier is de bakker. Hey, hey, gesneden bruin, gesneden wit bij iedere tweede rol beschuit een krentenbol cadeau. Ik loop de zeulen met die man dat is een heel gedoe. Soms moet ik geen treden op voor een rol vroeg vroeg. Hey hey wat bakker, hier is de bakker. Hey hey wat bakker, hier is de bakker. Hey hey. Wit. Ik ik weet niet meer als wij me dood wat er in dit pakje zit. Ik kom tot aan uw deur, mevrouw, ook in die hoge plek. Maar werk kom ik niet, mevrouw, ik breng geen thee op bed. Hé, hé, wat bakker, hier is de bakker. Hé, hé, wat bakker, hier is de bakker, ho, ho. Als lekker vindt, dan bent u niet goed wijs. Mevrouw, mijn krentenbrood is op en ik heb geen één kadet. Ik wil wel een dansje voor u doen, want ik was bij het ballet. Hé, hey, hey, wat bakker, hier is de bakker. Die arme stakker, wat een gejakker. hey. hey. Here is the bakker, hey, hey, what bakker, here is the bakker, hey, hey.